Vijf uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Paul Watson heeft zich teruggetrokken als hoofd van Sea Shepherd. De Amerikaan richtte de milieuorganisatie op... en stond meer dan dertig jaar aan het hoofd. Afgelopen maand bepaalde een Amerikaans federaal hof... dat schepen van Sea Shepherd de Japanse walvisvaarders... niet in gevaar mogen brengen. Ze moeten daarom op minimaal 450 meter afstand blijven. Het schot niet alleen voor de schepen van Sea Shepherd... maar ook voor Watson zelf. Dat laatste is voor hem reden om op te stappen.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 De verwachting is dat vakantieaanbieders als reactie daarop met veel speciale aanbiedingen en vroegboekkortingen zullen komen. Het Bureau voor Toerisme baseert de verwachtingen op een enquête onder 20.000 Nederlanders. De toestand van de zieke Venezolaanse president Chavez is stabiel, dat heeft de minister van Informatie in een toespraak op televisie gezegd. Chavez wordt al drie weken in Cuba behandeld tegen kanker. Na de laatste operatie kreeg hij een ernstige longinfectie waar hij nog steeds van herstelt. De minister gaf in zijn speech geen details over de behandeling van de president. Donderdag moet Chavez de ambtseed voor zijn tweede termijn afleggen. Als hij daar niet toe in staat is, wordt de parlementsvoorzitter automatisch een plaatsvervanger. Hij is een partijgenoot van Chavez. Het weer bewolkt en kansen wat regen of motregen, minimaal rond een graad of vijf. Ook overdag bewolkt met soms een beetje regen of motregen. En dan wordt het ongeveer acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Goedemorgen bij op deze prachtige uh, uh, morgen. Dinsdag 8 januari 2013. Precies, 51 jaar geleden was een heel wat minder mooie morgen. Om 9 .19 uur 19 precies vond toen uh, nabij uh, Harmelen, in de buurt van Utrecht... het grootste treinongeluk ooit in Nederland uh, plaats. Er vielen 93 doden en 52 gewonden. Twee treinen die botsten op elkaar in de mist. En uh, ja, toen was het allemaal nog wat minder goed geregeld... met al die veiligheidssystemen en zo. De tragiek is dat die al wel werden getest... maar nog uh, net niet beschikbaar waren. En Dus dat grote treinongeluk waarbij we bij deze even hebben stilgestaan. Ons medeleven naar alle nabestaanden en iedereen die daar... Vandaag uh, toch even bij, uh, bij stilstaat, omdat hij erbij betrokken was. Goed. Maar we gaan vrolijk aan deze dag beginnen met Paul McCartney en Michael Jackson. CCC. Say, say, say. Paul McCartney en Michael Jackson die openen voor ons uh, dit laatste uur van Dit is de Nacht. Waarin we straks in de focus op de wereld afreizen naar uh, Oekraïne en naar Papua. Maar, uh, maar eerst nog even uh, meer muziek. En als jij nou zelf ook een plaat hebt waarvan je zegt deze dinsdag 8 januari 2013. Daar moeten we toch echt even met deze plaat mee beginnen. Want daar heb ik een, een verhaal bij, bij deze dag. Dan, uh, dan kan je bellen 0800-1121. Uh, we doen één plaat, dat zeg ik er van tevoren... maar vast even bij, dan weet je dat. Dus uh, bel 0800-112 en als je een plaat met een mooi verhaal hebt... En dan gaan we intussen even naar Ben Howard... want die zingt voor ons alweer zo'n heerlijk positief nummer. Keep Your Head Up. I spent my time watching... The spaces that have grown between us and I cut my mind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 Wow. Keep your head up, Ben Howard, was dat. En ja, waar moeten we deze dag mee beginnen, vroeg ik net. En dan, uh, dan belt Kai met een heftig verhaal. Kom er maar in. Uit Delft. Ja. ja. Kai, Kai was het toch? Zegt dat nee. goed? Nee, Kai Sipo. Kai oké. Okay. Karel Anton Isaac Simon Kai Sipo. Ah, oké, okay. Kai Sito. goed. Ja, is het in het naam. Vertel. U, gaat, u gaat straks uh, naar Oekraïne, naar Papua. Nou, ik kom naar u toe. <laughs> u, u, kom, komt u van Papua? Ja, ik ben daar geboren. Ah, hè. kijk eens aan. Vijf, kijk, bijzonder. Ja. En hier, hier naartoe verhuisd? Ik ben uh, van de kinderen van Weilen uh, Marcus Wongo Kachepo. Aha. Papua-leider zegt... in Ballingschap. Ja, ja, ja, precies. En, en uh, je bent als kind hier naartoe gekomen dan, denk ik. Ja. Ik ben, uh, even kijken, ik ben in de lucht tien geworden. <laughs> ja, in de lucht tien geworden. Onderweg, ja. Onderweg naar Nederland, ja. kun, kun, je, kun je iets duidelijker in de hoorn praten? Je wordt een beetje oh, sorry, op... ja, ja. Ja, dat is beter. Goed zo. Onderweg naar Nederland in de laatste <coughs> vliegtuig. Goed zo. Ja. Hey, met welk lied we wil eigenlijk, jij... Eigenlijk, we werden eigenlijk... Uh... Ja, ik kan me heel goed herinneren. De laatste... Ik werd uit de schoolbank... Uh... Zo vliegtuig neergezet. Oké. Okay, die... Met mama en de kinderen. Want papa was nog in Den Haag aan het onderhandelen met de regering. Oké, okay, ja. En, en, en jullie moesten hals over kop, hals over kop uh, Papua verlaten. Om te vluchten. Ja. ja. Nou. We hebben ook niks. Uh, alleen wat we bij ons hebben. Ja. Nou. Om je vegenlijf te redden. En, en hier in Nederland. Uh, hoe groot is die, die groep eigenlijk? Papua's in Nederland. Want over Molukkers hoor je veel, maar over papa's hoor je nooit zoveel. Nee, eh, pa, um, ja, nu zitten we in de vierde generatie. Ja. En uh, ja, de vierde generatie, nou... Echte ras, echte papers, niet veel hoor. Hebben we het dan over? Honderden? Duizend. Duizend? Ja, ja. oké. Okay. Nou, in, leuk. In de in, in meantime, intussen heb, hebben wij natuurlijk aangepast en getrouwd, gescheiden. Ja. Ja. Om <laughs> ja, ja. Ja, want over trouwen en scheiden, daar bel je over, hè? Nou ja... Uh, ja, hebt... met niet zo'n leuk verhaal, toch? Ja, nee, ik, ik, ben, ik ben nu uh, 25 jaar alleenstaande moeder. Ja. Ik heb twee, uh, twee relaties uh, achter de rug. Ja. Ja, ik ben nu 60. Ja. En ik woon... Uh, nou, met, uh, ik heb mijn zoon uh, ja, zeg maar op het goede pad gehouden... Alles ik ben weliswaar alleen alleenstaande moeder, maar ik had mijn ouders en een hele grote familie. Dus bij ons is het ook letterlijk. De hele familie voedt, we voedt elkaar op. Ja, maar je, ja. Je, was, je was tot voor kort. Was je nog, uh, was je nog samen met een man, toch? Tot, nou, nee, uh, tot... ik, uh, ik ben. Waar ik hier, nu. Mijn huidige adres, waar ik nu twee jaar woon. Ja. Uh, uh, wat dat, heb ik een buurman. Ja. En. Een, een, in de zomer, afgelopen zomer, ja. dacht hij van, ja, dat ziet er wel mooi uit. Dus het ja. bla, bla, bla. bla en... dat, was, dat werd steeds ja, gezelliger. Ja, um, um, um, um, dat, in gesprek en zo. En hij zocht toenadering. En ik denk ja, waarom niet? Ja. <laughs> maar? Nou, maar gaandeweg, juni, afgelopen juni tot net tweede kerstdag, gaandeweg, uh, blijkt dus helemaal niet... Uh, ...helemaal niet zo'n uh, lieve man te zijn. Nee, want hij, hele een grote man. Hij, hij had meer, ja, meer vrouwen, een... geloof ik, hè? Ja, oh, ja. ja. ja. Hey, welk, uh, welk, welk lied... Uh, uh, ik heb een ontzettend grote netwerk, vrienden, vriendinnen, kennissen, iedereen, familie... ...maar net op deze werd ik verliefd, ja, <laughs> op mijn ja. oude dag. Ja. 60 en jaar. gaandeweg blijkt dus dat hij, hij is meervoudig verslaafd. naar nou, ja, dat oh, weet ik Ook dat nog. En, en hij hield er meerdere vriendinnen op na, geloof ik, hè? Ja. Dus, ja. ja, ja. Ik ben niet achterlijk. Ja. Mijn ogen liegen niet. Goed. <laughs> hey, maar je, wil, je had daar een plaat bij uitgekozen... om jezelf te bemoedigen, denk ik dan maar, voor vandaag. En wel, welke plaat was dat? Ja, er zijn er zoveel. Uh, anders is het uh, Hello van Leiner Ritchie. Ik ben ja? een diehard hard ben, fan van Rietje, maar ik denk, nou... Ja, uh, ja. Tom Model. Precies, die, die hadden we klaargezet. Another Love. Tom een Another Love. Wil je hem zelf aankondigen? Nou, Zal ik het maar doen? <laughs> ik, ik zal het ja. doen. Goed, speciaal, um, speciaal voor Kaizuto uit Delft. Helemaal uit Papua ja, hier alright. naartoe gekomen. Jaren ja. terug, ja. 60 jaar geleden. Draaien we nu uh, Tom en met Another Love.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 We'll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 Yes, I will. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real, motherfucker.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 Real Mother voor je, Johnny Guitar Watson. Is dat en uh, je ja, behoorde al de eerste tonen van Jamiro Quay. die mag zo meteen. We gaan, ik moet nog eerst even vertellen dat we zo meteen in de, in de focus op de wereld naar, uh, naar de Oekraïne afreizen. Daar werkt Jan van Beest in, uh, in allerlei ziekenhuizen, uh, of nee, vooral in het kinderziekenhuis daar in de stad waar hij woont, Zhytomyr. Daar zorgt hij ervoor dat alle apparatuur een beetje goed blijft draaien. Belangrijk werk, ondersteunend werk daar. En we gaan ook naar Papua. Daar wonen Pieter en Anja van Dijk. En die vliegen daar met de MAF, de MEF, met de vliegtuigjes heen en weer. In de onherbergzame gebieden daar. Dat straks, nu eerst Chameerke, Seven Days in Sunny June. Dat is nog ver weg, maar ik heb er al zin in. dress you are in spring, yeah, yeah. The way we laughed as one. Well. Why did you drop that bomb? On? Need to rush. I ain't gonna worry. Any moment of sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you.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 Lefonk was dat met Another Day. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Ja, en vanmorgen zijn dat Jan van Beest in de Oekraïne, die daar samen met zijn vrouw Margreet en zijn gezin woont en werkt. Goedemorgen, Jan. Goedemorgen. Jij Goedemorgen. belt met ons vanuit Nederland, hè? Dat klopt, ja. ja. Je bent even op verlof. Ja, inderdaad. Sinds, inderdaad. sinds kerst, denk ik. Nou, ik ben niet weer eerder gekomen. We zouden ja. onze verblijfstermijn in Oekraïne die de 25 december af. En ik ben uh, iets, uh, iets daarvoor ben ik naar Nederland gekomen. Oké. Okay. En wanneer ga je weer terug, trouwens? Uh, de 16 januari is de bedoeling dat okay, we weer terug gaan. Ja. Oké. Voor, voor, voor een maandje even terug in Nederland. Klopt. Piet, Pieter van Dijk woont met Anja en zijn kinderen op Papua. Jij bent daar wel gewoon, hè, Pieter? Ja, dat klopt. In het verre Papua. Tropisch Papua. Heel ander weer, denk ik, daar dan hier. Ja, ik heb gehoord dat het in Nederland heel wat kouder is. Grijs. Op dit grijs en grauw. Ah. Ja, we, hebben, we maken de winter in alle mogelijke tinten grijs mee momenteel. Maar dat, nee. uh, dat zal bij jullie heel anders zijn. Zeg, Pieter, uh, uh, ik sprak je... Kort voor kerst. Toen was er een hoop onrust op Papua. Hoe, uh, de, in, onder andere in verband met de vrijheidsstrijd die altijd een beetje opleidt begin december. Hoe is het daar nu? Uh, ja, de, de relatieve rust is weergekist, om het zo even uh, te kunnen benoemen. Ja. En het is, uh, als je nu op straat loopt enzovoort, dan uh, kan je gewoon zien dat de mensen weer uh, druk bezig zijn om uh, uh, zich te concentreren op allerlei andere dingen, omdat de kerstvakantie nou voorbij is. Ja, dus het is allemaal weer, uh, weer uh, business as usual? Uh, ja. Ja, nieuwjaar is begonnen. Uh, wat, wat, wat, is, wat speelt er op het moment daar op Papua? Wat is er in het nieuws? Bijvoorbeeld uh, de, de... Uh, ja, Op dit moment, ja, het is eigenlijk zoals ik net zei, er is eigenlijk vrij weinig in het nieuws op dit moment. Het is gewoon uh, rustig. Je hebt altijd ja. van die piek hier, hoor. we hebben net zo'n piek gehad met de kerst. Ja. En die is nu gewoon voorbij en dan... Uh... Wachten we op het volgende. Maar het zijn enorme bosbranden in Australië en op Tasmanië. Dat is natuurlijk uh, nog een heel eind van Papua vandaan, maar wel een beetje in jullie regio. Is, is dat iets wat speelt? Maken jullie dat op Papua ook wel eens mee, bosbranden? Of is dat iets wat bij jullie niet voorkomt? Uh, nee, bosbranden maken we hier niet mee. En het is het ook de eerste keer dat ik ervan hoor op dit moment. Ik heb er nog niks okay. van gehoord. Er zijn gigantische bosbranden in, in Australië. En, en, uh... Nou ja, goed. Uh, dat, dat heeft dus het nieuws daar nog niet gehaald, in Papua. Um, nee. Gaan we even naar het, het, het nieuws in de Oekraïne. Want Jan, je bent dan nu wel in Nederland... maar ik neem aan dat je het nieuws in Oekraïne ook wel blijft volgen. Uh, redelijk, redelijk, ja. Ja. Daar is een nieuw kabinet aan de slag gegaan, recent. Ja. Dat is vooral wat het nieuws beheerst, geloof ik, hè? Ja, het is alweer eventjes geleden... Ik kan zeggen, het vorig jaar, maar goed. Ja, ja maar dat uh, geldt voor veel dingen. <laughs> ja, kijk, eind oktober waren de parlementsverkiezingen. Ja. En, ehm. Uh, nou, nou, daar, uh, daarna zijn, uh, is er een kabinet gevormd. En meteen dan bij de, bij de eerste paar werkdagen. Toen de nieuwe Kamervoorzitter gekozen moest worden. Nou ja, gebeurde dat. Je kan bijna zeggen, in, uh, in stijl in Oekraïne. Want meteen gingen allerlei mensen met elkaar op de vuist. Ja. En, ja. Gewoon in het parlement, hè? Echt letterlijk op de vuist. Klopt, ja. Klopt, ja, ja. Ongelooflijk. ja, kamerleden die over de tafel van de kamervoorzitter heen lopen, bijvoorbeeld. Ja. ja. Ja, andere mensen proberen dan de partijen weer een beetje uit elkaar te houden. Ja. Uh, Wat een tafereel. Nou. Inderdaad, ja. Dat is, dat, dat is eigenlijk waar het een beetje over gaat als de mensen over de politiek hebben. Ja. Omdat doorgaans... Uh, veel mensen nou, niet zo vertrouwen hebben in, in de echte politiek, zeg maar. Ja. Dus het beleid wat gemaakt moet moeten worden, uh, ja, daar geven mensen niet zo hoog van op. Nou. We hadden het net al even over het weer. Uh, dat is hier in Nederland uh, een beetje grijzig. Dat is op Papua ja. een stuk warmer. Maar in Oekra Oekraïne was het kort voor kerst extreem koud geloof ik. Hè? De, de, de, de, de min 30 dat soort temperaturen. Uh, nou, heb de, heb, de, de, je, heb de, je dat ja. nog net meegemaakt of was je net op tijd naar, naar Nederland vertrokken? Uh, nou, ik heb, ik heb geen, uh, geen 18 graden vorst meer meegemaakt, dat is het wel in de stad wel geweest. Ja. En dat geven ze ook voor de komende dagen weer op. Ik heb wel uh, een behoorlijk pak sneeuw meegekregen, dus ja. toen ik, uh, ik vertrokken lag er al wat meer dan een halve meter en daarna is het ook nog steeds uh, behoorlijk gesneeuwd en ook voor de komende tijd ja. geven ze nog af en toe sneeuw op. Ja, je je, dus, je, wel, uh, je, hebt, je hebt niet echt, in die enorme file gestaan. Drie dagen lang file. Ja, Van 20 ja, kilometer. Dat, dat was ik net voor ja, ja. Oké. Okay. Het was een wonderlijk verhaal. Drie baby's geboren, geloof ja. ik. Ja, dat, ja. Uh, dat heb ik ook gelezen. Ja. Ik kan me er iets bij voorstellen. Helemaal ingesneld. Wel in de regel. Uh, ja, het strooisysteem is niet zo goed als in Nederland. Maar er ja. uh, wordt gewoon met sneeuwschuivers gewerkt. Als er, ja, de sneeuw wordt aan de kanten geschoven op de duur. Ja, er ligt al die sneeuw in de weg. Dan wordt het met, met grote vrachtwagens... wordt, het, uh, wordt de sneeuw helemaal afgevoerd. Ja. Uh, dus op zich is het is wel een, een uh, toch redelijk systeem. Alleen komt het vaak wat laat op gang. Ja, maar als er ook zoveel sneeuw valt... daar is het natuurlijk niet echt tegenop te schuiven en strooien vooral. Dan, nee. Uh, moet je gewoon uh, uitzitten. Ja. ja, inderdaad. Ja. En ja, dat is een manier van, uh, waarop de, de meeste mensen... wel mee uh, geweest hebben om te gaan... Ja. De eerste dagen winter dan zie je altijd wat chaos in het verkeer. Dan moet iedereen ook weer een beetje aan wennen. Ja. Maar daarna dan, uh, ja, dan weet je eigenlijk al uh, van voorgaande jaren weten de meeste mensen wel hoe het eraan toe gaat in de winters. Ja. En uh, ja, het, het kan soms vier maanden gewoon wit zijn, omdat de sneeuw die gevallen is, die blijft liggen, zolang de temperatuur niet uh, lang boven het nulpunt komt. Een witte winter, daar, daar dromen wij nog van momenteel hier. Dan ja. mag hier wel iets meer. Hé, hey, ja. nog, nog zo'n bizar verhaal uit Oekraïne wat ik tegenkwam. Een rechter die met zijn hele gezin of familie onthoofd is... en de hoofden zijn meegenomen door de daders. Wat is dat voor een krankzinnig gebeuren? Ja. Het, het, ik, heb, ik, heb, ik heb de achtergrond van het Sikon niet echt uh, niet, niet bestudeerd. Het nieuws is mij inderdaad ook ter oren gekomen. En... Uh, ja, gezien eerdere uh, eerder gevallen in Oekraïne... met bijvoorbeeld ook een, uh, een journalist misschien... dat je het verhaal kent van de journalist uh, Een vergelijkbaar uh, verhaal. Ja. En de ene kant, het is, het is heel bizar. aan de andere kant, weet je dat, uh, ja, dat in Oekraïne toch dit soort dingen nog gebeuren. Nou, wat, wat, wat zijn die daders dan? Zijn dat maffialeden? Of, of waar, uit wat voor hoe komt dat? Um, het, het zou best kunnen. Het, zou best kunnen. Het, het, het rechtssysteem in Oekraïne dat is niet... Uh, staat niet bekend om zijn eerlijkheid. Mm. Uh, ik noem de rechtbank ook vaak... de onrechtbank. Het, het rechtssysteem... Dat, dat functioneert gewoon niet. Ja. En heel vaak is het zo... dat wie betaalt, die bepaalt. Ja. Dus, uh, maar die mensen... zijn heel gevoelig voor omkoping. En ja. Ja, ik kan me zo voorstellen... dat een benadeelde partij... Uh, heel boos is geworden. Ja. Maar is, is dat uh, uh, voor jou zelf ook gevaarlijk dan om daar te wonen en werken? Kan het ook maar zomaar zijn dat iemand iets tegen jou heeft en dan weet ik het wat je aandoet? Nou, ik. We wonen nu bijna 13 jaar in het land. Ja. En ik moet zeggen dat ik van. Uh, ja. Van geweld op straat eigenlijk heel weinig meegekregen. Ja. En je hoort natuurlijk. De, de, de extreme, de, de verhalen worden doorverteld van mensen die voor een paar euro aan het leven gebracht worden. Hmm. Ja, gelukkig kan ik uit mijn eigen ervaring en ook uit mijn nabije omgeving geen verhalen vertellen waarbij dit gebeurd is. Okay. Dus ik voel me, ik voel me gelukkig uh, vrij veilig. Oké, okay, even naar je, je werk daar in de Oekraïne. Je werkt daar in ziekenhuizen. Ja. Daar zorg je voor... Uh, de, het onderhoud van de medische apparatuur. Belangrijk werk, lijkt me. W maar jullie doen nog meer, hè? Je vrouw heeft ook een... Uh, was het ook een opvangcentrum, dacht ik? Dat klopt, ja. ja. We hebben beide ons uh, eigen project. Ja. En mijn vrouw die heeft uh, daar een opvangcentrum... voor drugs, en alcoholisten opgezet. Ja. Hoe gaat het daarmee? Uh, uh, met het opvangcentrum of met de mensen? Ja, met... Ja, beide. <laughs> Uh, nou, bij het opvangcentrum gaat het goed. Er moet het elk jaar wel een uh, behoorlijk bedrag geld op tafel komen. Ja. En wat op dit moment voor een groot deel nog uit Nederland komt. Hm. Nou, als je naar de organisatorische kant kijkt, mevrouw is ook heel erg bezig met uh, een opleiding en kennisoverdracht. Ja. Hij uh, nou, is inmiddels wel op een uh, bepaald niveau gekomen met, de, met het personeel. Ja. Uh, andere opvangcentra in de Oekraïne zijn ook geïnteresseerd in hun werkwijze. Okay. Dus uh, soms gaan ze naar andere regio's om een training te geven, of komen mensen uh, naar ons toe om te kijken of een training te volgen. Dat is mooi werk. Dus, uh, ja, recent is ook iemand van de Hoop uit Dordrecht geweest om een training te geven. Waarbij oh, ja. dan ook mensen uit verschillende regio's uh, uit het verre oosten van Oekraïne en uit het westen naar ons toe kwamen. Ja, zo kun je en, van, van steeds meer betekenis zijn eigenlijk in het land. Ja, ja dat, is, uh, dat is een mooie ontwikkeling. Ja. En wat, wat bewoners betreft, in de, in de ruim vijf jaar dat het centrum draait... zijn ongeveer honderd uh, mensen in het centrum geweest. Okay. Uh, sommigen die haken na een paar dagen al af. En anderen die, uh, ja, die maken echt een termijn vol om zo uit te drukken. die zitten soms een paar jaar... Uh, al dan niet in het opvangcentrum zelf, dit is ook nog een, uh, een vervolgtraject waarbij mensen begeleid zelfstandig wonen. Nou, oké. Okay. Klink, klinkt goed al allemaal. Dan... Ja, ja. <laughs> er, er zijn, ook, er, er zijn een aantal mensen die in dat traject zitten. Andere, andere mensen die in het opvangcentrum hebben gezeten zijn nu inmiddels overleden. Uh, oké, okay. in dat, dat gebeurt ook, ja, wil je maar <laughs> ja. zeggen. Ja. Ja, Die ja. twee kanten zitten aan het werk met, uh, met verslaafde mensen. Ja, ja zeker. Oké, okay, even naar Papua. Pieter, jij uh, vliegt ja. heen en weer met, uh, met het, het vliegtuig. En daarmee maak je mogelijk dat uh, mensen elkaar kunnen zoeken. Dat artsen in, in allerlei gebieden komen enzovoorts. Um, wat, uh, wat is je van recente datum bijgebleven van je werk? Dat je zegt, ja daar doe ik het nou voor. Uh, dat was uh, eerder gisteren. Ik moest vanaf Nabire naar een plek hier in de buurt, 36 minuten vliegen, Daboto, ja. om daar een zendingsgezin op te halen. Ja. Dan ging we gingen voor een conferentie naar de hoofdstad van Papua in Jayapura. Okay. Dus die zou ik vanaf Nabire via Daboto zou ik ze ophalen uh, mm -hmm. en dan uh, naar een andere plek brengen, die heet Moria. Ja. En uh, toen we daar aangekomen waren, had ik dus uh, de week van tevoren had ik gezorgd dat er genoeg brandstof stond. 100 liter daar uh, ter plekke, zodat ik daar kon bijtanken, want het is een heel eind vliegen. Mm -hmm. um, uh, toen ik daar dus landde, was er een vrouw die uh, ernstig ziek was en die moest naar het ziekenhuis en nadiree. Ja. Dus dan moet je op dat moment een beslissing maken: wat wordt het? Dan ga je de zendingsmensen. Uh, ...naar de conferentie vliegen of uh, gaat die zieke vrouw naar het ziekenhuis. Dat kan niet allemaal. Want, uh, er was nog meer aan de hand op diezelfde dag. Ik moest uh, via Mulia dus terug om nog drie kinderen voor een school op te halen. Hm. Dus als ik nu zou kiezen om die vrouw naar Nabire terug te vliegen... ...dan zou de zendingsgezin niet naar de conferentie kunnen... ...en de drie kinderen zouden ook niet naar school kunnen de volgende maandag. Hm. Dus dat, uh, ja, dat, dat is nog bijgebleven. Ja, want waar koos je voor? Uh, ik heb het toen met die zendingsmensen overlegd die daar wonen en werken. Ja. En we hebben er samen voor gebeden op dat moment. Uh, wat zullen we nou het beste doen? En uh, toen had ik het besluit genomen dat we dus met die zendingsmensen terug naar Nabire zouden vliegen. Hmm. Uh, en die zieke vrouw daar nog bij, want daar had ik wel genoeg brandstof voor. Ja. En dan uh, uh, gewoon proberen, kijken of je daar nog andere dingen voor elkaar kon krijgen op diezelfde dag. Ja. Um, alleen die vrouw kon, had dus toen meegekund. En uh, niet iemand anders om haar te begeleiden. En, uh, het verhaal wordt nog wat heel wat gecompliceerder, maar dat kan ik nu op dit moment allemaal niet uitleggen, dat is veel te veel uh -huh. werk. Maar uh, de stam die wilde dus graag dat er drie mensen naar NABE zouden komen in plaats van alleen die zieke vrouw. Ja. En hadden ze zelf gekozen. Nou ja, dan blijven we maar hier en dan kan jij, die zijn die mensen eerst wegvliegen. Ja. En dan zien we wel wat er daarna van komt. Ja. So, dat was toen hun eigen keuze, dat hebben we toen gedaan. Huh. En uh, toen bleek tijdens het vliegen dat die drie kinderen die ik op naar school zou moeten brengen, ja. dat die uh, geannuleerd hadden. Eentje van hen was ziek oh. en die kon ik dus niet ophalen. Dus nou. Waardoor uh, uh, vlak daarna, zeg maar, kwam er dus ineens een mogelijkheid voor mij om dan via dat boter weer terug te gaan naar Narber en die vrouw alsnog naar het ziekenhuis te, te vliegen. Dus daar waren we heel blij mee. En zo kwam het dan alsnog goed. Ja. En, en met die vrouw is ook alles goed voor zover je weet. Uh, voor zover ik weet. En ik weet op dit moment geen, uh, geen update geen, meer. Daarvan. Geen updates. Oké. Okay. Nou goed te horen. Ja, dat zijn inderdaad de dingen waar je het dan voor doet. Want die mensen ja. voor de goede orde zijn totaal afhankelijk van jullie werken. Voor hun vervoer. Ja, dat is juist. Ja. Ja. Dat is altijd, blijf ik bizar uh, vinden om me voor te stellen. Een land wat uh, zo onherbergzaam is dat je er alleen uh, met een vliegtuig uh, uh, kunt komen. Ja, ja de wegen zijn hier gewoon niet. Alle, ja. Er zijn de verschillende grote plekken langs de kustlijn. Ja. En daar vormen zich de concentraties van de populaties van de mensen hier. Ja. En dan de pavos in de binnenlanden. Die kunnen alleen door de lucht uh, geholpen worden. Ja. Of met een kapmes door het oerwoud. Maar goed, dat duurt wel even. Zoiets. Ter vergelijking, als je dus met een kapmester dat oerhoudt naar dat boter moet... waar ik het dus net over had, het zou je ja. acht dagen tijd kosten. Ja. Of 36 minuten met het vliegtuig. Nou, ja, dat scheelt nogal. Ja, mooi werk. Ja. Um, Jan van Beest in de Oekraïne. Um, je vertelde net al even het werk dat, je, dat jouw vrouw in het opvangcentrum doet. Jij zelf werkt in het ziekenhuis. Um, in De gezondheidszorg in Oekraïne is ook wat een en ander te doen. Hè? Wat, wat merk je daarvan? Ja, het is zo dat al een aantal jaren wordt gesproken over hervormingen in de gezondheidszorg. Uh, het systeem zoals het nu is, uh, wordt in de eerste plaats volledig gefinancierd vanuit het overheidsbudget. Er is geen systeem uh, waardoor ook mensen zelf nog bijdragen aan de ziektekosten, zoals in Nederland het geval is. Ja. Daarnaast is het systeem een overblijfsel van, de, ja, van het systeem in de Sovjet-periode. Ja. Uh, dus om daar wat aan te doen... Ja, zal de grondwet aangepast moeten worden. Want wat is het probleem van het systeem? Wordt het te duur? Uh, inderdaad, de budgetten voor de gezondheidszorg zijn bij lange na niet wat ze zouden moeten zijn. Hm. En dat uh, het is misschien niet goed om, om het te gelijken met, met zo'n welvarend land als Nederland. Nee. Maar om een indicatie te geven dat budgetten van ziekenhuizen kunnen tien tot dertig keer minder zijn... Uh, ...voor een vergelijkbaar ziekenhuis. Okay. En, uh, ja. uh, het grootste deel van het dus je hebt gaat op aan salarissen... Nou, ...dat is een enorm, uh, een enorm groot deel, daarnaast energiekosten... ...en er blijft altijd heel weinig over voor het echte behandelen... ...voor medicamenten mm. en voor medische apparatuur. Yeah. Uh, maar ook door de lage bevolkingsdichtheid in Oekraïne... Uh, en, ...en toch het zorg moeten bieden die toegankelijk is voor mensen... Uh, hm. ja, is het een stuk minder efficiënt ge georganiseerd. Nu staan er een aantal hervormingen staan er op stapel. Ja. Uh, waarbij uh, het aantal specialisten bijvoorbeeld uh, behoorlijk ingekrompen zal worden. Hm. Het is nu zo dat ook de eerste lijnzorg, zoals in Nederland, uh, je allereerst met de huisarts gaat. Uh, dat is in Oekraïne, er uh, bestaat er wel. Alleen die arts waar het eerst terecht komt, die is van een veel lager niveau dan een huisarts. Ja. En dat soort artsen willen ze nu gaan omscholen. Okay. Nou, in Nederland is het een specialisatie van, ik dacht, drie jaar om huisarts te worden na de, de basisopleiding. Ja, volgens mij ook. In, ja. Oekraïne, willen ze, ja, in Oekraïne willen ze dat uh, in een, uh, een cursus van een half jaar gaan doen. Okay. Dus mensen zijn om meerdere redenen uh, zijn ze bezorgd. Dus artsen zijn bang dat ze straks verantwoordelijkheden krijgen, Ja, waarvan ze toch. Uh, dat ze dingen moeten, moeten constateren, we onderzoeken waar ze te weinig kaas van gegeten hebben. Aan de andere kant, uh, het aantal specialisten moet ingekrompen worden, omdat die die, die huisartsen, zeg maar, breder opgeleid worden. Ja. Dus andere mensen vrezen weer voor hun banen. Uh, nou, soms uh, gaan er geheugen, zoals in Chitommer het geval dat de kolenkliniek van het kinderziekenhuis gaat sluiten, waardoor ouders weer ongerust worden. Oh. Ja. Dat is wel uh, inderdaad, ik kan me voorstellen. Dan heb je natuurlijk in Nederland ook wel dat regionale ziekenhuizen. Uh, bepaalde afdelingen worden gesloten. dan moet je naar de stad. Maar goed, in, ja. in Nederland heb je het dan over een afstand van. Uh, misschien eens een keer 50 kilometer extra. Ja. Maar in de Oekraïne kan ik me voorstellen dat je dan ineens. Uh, een heel stuk verder van huis bent. Ja, klopt. Kijk, de, de provincie waar wij zitten. Uh, die heet ook Zitonder. Dat is uh, de, de stad waar we wonen, is de hoofdstad ja. van die provincie. Ja. Uh, de, de, de provincie bestaat uit een gebied zo groot als België, dat is twee derde van Nederland, ja. waar maar 1,1 miljoen mensen wonen. Hm. Uh, ja. nou, relatief staan er veel, veel te veel ziekenhuizen. Uh, dus moet er moet ook wel iets gebeuren. Er moet wel iets gebeuren, ja. Ja, ja. Hm. En, ja op, op wat ze noemen experimentele basis gaan ze nu in bepaalde regio's gaan ze, gaan ze het een en ander doorvoeren. Misschien moet er in de Oekraïne ook maar uh, vliegtuigen van de Maf gaan vliegen. Dan, uh, dan kun je bezuinigen op het aantal plekken waar je, waar je een ziekenhuis hebt. Daar geef je hele goede zorg en dan vlieg je zo even heen uh, met die piloot van hem af. Ja. Is dat wat, uh, of... Pieter, ja. voor jou? Om de Oekraïne eens te gaan je, doen? Je... Nee, dat is niet te doen vanaf hier ook. Nee, nee niet, niet vanaf daar. Maar uh, dat, als ik het zo hoor, zou dat voor de Oekraïne ook wel een oplossing kunnen zijn. Ja, ja, nou, ja er zijn de de nog de heel veel landen die op een bepaalde wachtlijst staan, of, die ja. je gedacht maximaal zou willen hebben. Ja, er zijn wel meer landen die, die dat ze wel zouden willen. Ja. Ik, kan, ik ja. kan het me voorstellen, het is een, een ideale oplossing. Maar nog even terug naar Jan. Jan, uh, wat, uh, wat staat er op jullie op de agenda voor de komende tijd? Wat ga je allemaal doen? Uh, nou, de komende week uh, hebben we nog een uh, informatieavond in onze thuisgemeente in Schiederecht. Ja. En, ja dan, uh, ga je mensen informeren? Dat het op op te brengen ja, ja, van jullie ja. werk, sponsors, van de, op, spo, sponsorgelden uh, verzamelen voor het ziekenhuis en voor jullie weer leven en werk daar, denk ik. Uh, dat is niet direct de, de bedoeling oh, dat, van deze avond. Ja, het is meer okay. een stukje om de achterban die al bestaat te informeren en, ja. uh, en de, de contacten te onderhouden. En dan volgende week weer terug naar Oekraïne. Klopt, ja, ja. Bij, uh, we zijn daar natuurlijk ook voor de Oekraïne zijn wij buitenlanders. Dat betekent dat we ook uh, te maken hebben met onze verblijfspapieren. Ja. Nou, dat is voor het komende jaar weer een nieuwe procedure. We hebben, dat weer week, ja, we hebben vorige week de benodigde visum in het vlak kunnen nemen. Die okay. uh, dan als het goed is recht heeft op een verblijfsvergunning voor een jaar. Maar dat is voor ons ook weer een nieuwe procedure. Dus Altijd moet, spannend uh, met die Oekraïners. Ja, zeker. En bij jullie, Pieter, op uh, Papua, wat zijn jullie plannen? Nou, ik heb met de kerstweek dit jaar gevlogen, dus ik heb nu mijn, mijn zogenaamde kerstvakantie. Dus deze oh, week dat er voor de rest niks op het uh, programma voor, de, voor het vliegtuig. Hm. En dan volgende week um, hoop ik weer iemand terug te vliegen die net een operatie heeft ondergaan in het ziekenhuis. En die graag weer terug wil naar de binnenlanden. Ja. En dan daarnaast uh, hoopt de HR HR manager van Macht-Nederland. Die hoopt, uh, op bezoek te komen op papa bij de Nederlandse families diezelfde okay. week. Een, een stukje netwerken. Ja. ja, ja. Hey, en... Um, uh, even naar het nieuws in Nederland. Uh, wat krijg je daarvan mee, daar in Papua? Nou, als je er zelf niet je energie in voor, voor uh, uh, als je er zelf niet je energie steekt, dan krijg je niks mee, want dat komt niet uh, uh, over radio of televisie hier. Mm -hmm. uh, dus af en toe uh, uh, hopen we openen we wat websites of zo. Maar Precies. eerlijk gezegd komen we daar niet erg vaak aan toe. En dat is ook niet een van de hoogste priorities hier zo. Nee. Uh, mede vanwege het feit dat het internet erg langzaam is. Dus, uh, je zit al gauw 15 minuten te wachten voordat een uh, gemiddelde ja. internetpagina uh, goed is gedownload. En de wereld... Maar zo, af en toe uh, kijken we even en dan, uh, dan zien we wat nieuws uit Nederland. En de wereldomroep is er niet meer, hè? Mis je die? Uh, die heb ik nog nooit gebruikt hier. Oh, die luistert er daar uit, oké. Okay. Nee. Nou goed, je nee. hebt internet, maar daar kom je gewoon eigenlijk niet aan toe. Um, Jan, ja. jij bent nu in Nederland. Uh, wat, wat valt jou op aan het nieuws wat hier speelt? Uh... Ja, wat me opvalt, en ik, ik, zie, ik zie wel een beetje een, een, een, een trend wijzigen, uh, wordt natuurlijk vaak over de, de crisis gesproken. Nou, ik heb zelf wat vergelijkingsmateriaal dat ik ja. in dat land woon waar het allemaal wat minder gaat. Uh, ik vond het wel aardig om uh, ook te lezen in het NRC Handelsblad en ook in het reformatorische dagblad als commentaar daaraan aangeweid. Uh, ja, dat, uh, dat dankbaarheid toch meer gepast is... dan somberheid. Ja. En ik vond het wel een... Uh, dat verhoort wel een beetje... Uh, hoe ik er ook tegenaan keek. Uh, ik, kan natuurlijk, ik kan me heel goed voorstellen... als je in Nederland geboren en getogen bent... Ja, dat heel veel... Uh, heel veel... Uh, voorzieningen en... Uh, ja allerlei goede systemen... heel veel welvaart... is er zelfsprekend. En zelfs, uh, zeker als je nooit buiten je land gekeken hebt... nooit is in... Afrika of Oost-Europa geweest bent, dan uh, ja, kun je het mensen soms ook niet kwalijk nemen. Okay. Dat, ze, uh, ja. dat ze wat minder tevreden waren. Maar de mensen zijn er nog zoveel om, om dankbaar voor te zijn. En uh, ik zou zeggen, probeer dat uh, te behouden. Ja, goed. Met die boodschap uh, gaan we afronden. Dank jullie wel, Jan en uh, Pieter. Vanaf Papua. En uh, naar Jan, volgende week weer in de Oekraïne. Veel, veel uh, zegen, succes op jullie werk. Dank je wel. En uh, dank voor je verhalen. En Tot de een goede dinsdag, allebei. Dank je wel. En dan uh, sluiten wij uh, deze nacht af met uh, Otis Redding, sitting on the dock of the bay. Sitting in the sun. I'll be sitting.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 ja, Otis oh, Redding, Sitting on the Dark of the Bay. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Dit is de Nacht. Dinsdag 8 januari 2013 en zo meteen in het Radio 1 journaal. Onderweer aandacht voor uh, de enorme bosbranden in Australië. Hoge temperaturen, harde wind en een kurkdroge bodem zorgen voor grote problemen. Daar, twittert Lara. En verder uh, ook in het ochtendjournaal uh, de, de kritiek op het advies van het CPB om het basispakket kleiner te maken. Dat is zo meteen dus in het ochtendjournaal. Een goede dinsdag.